It's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 So <laughs> Leef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. Zie In de jaren die verstreken, bijna niet aan je gedacht. Ik heb zo ongeveer gekregen. Ik van het leven had verwacht Soms viel er even tegen Soms was er veel geluk Altijd druk De dagen veel te kort nee. Maar ergens die binnen Een verander Dat steeds groter wordt Yeah. Shell when they were strong. She says, Yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you were Het antwoord 106.9 FCFM At the end of every week Each one of to free. us becomes a freak So... Okay.